Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Grutteke en Brenze Klammer. Drie miljoen jongeren op een tropisch strand en de paus. Een bijzondere combinatie. Straks mediapriester Roderick van Heugen die net vanuit Rio de Janeiro in Nederland is geland. En vanavond beginnen de vredesbesprekingen tussen Israël en Palestina... met een diner met doorgewinterde onderhandelaars in Washington. Hoe denkt de Nederlands-Joodse wereld over de kans van slagen? Dat straks in Dit is de Dag. Nu eerst het NOS Journaal met Raymond Serre.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 Franciscus zei dat zijn woorden ook gelden voor homoseksuele priesters. In Portugal is een Nederlandse militair verongelukt. De sergeant-majoor reed met zijn auto in een ravijn vlakbij het militaire vliegveld Ovar Airbase aan de westkust. In de auto zat ook een collega van de militairen. en hij raakte licht gewond. Beide mannen waren in Portugal voor een Europese oefening... voor helikopterpiloten waar Defensia meedoet. Tijdens de operatie met de naam Hotblade... worden extreme situaties gesimuleerd, zoals vliegen met beperkt zicht. Syrië meldt dat het leger na weken van hevige gevechten... een wijk van de stad Homs heroverd heeft op de rebellen. In Homs begon twee jaar geleden de opstand... tegen het regime van president Assad, correspondent Sander van Hoeren... over waarom deze plaats zo belangrijk is grote wijk was die in handen was van de Syrische oppositie in een stad die zo cruciaal is. Dit ligt midden in het knooppunt van het gebied dat door de Syrische president beheerst wordt. En de speculatie is ook dat op het moment dat Homs weer in handen is van de regering, dat dan de opmars naar Aleppo kan beginnen. Activisten hebben inmiddels toegegeven dat de strijd om Homs nu bijna voorbij is. De herovering van de wijk Gaudillen zou na de val van de stad Cousser... de tweede grote tegenslag zijn voor de rebellen in de afgelopen twee maanden. De nieuwe maximumsnelheid van 130 km per uur... heeft niet tot onduidelijkheid en meer boetes geleid... schrijft staatssecretaris Teven na vragen van de SP. Volgens Teven is het aantal overtredingen op wegen... waar 130 gereden mag worden juist afgenomen... De ANWB vreesde voor onduidelijkheid en stelde een meldpunt in... waar duizenden meldingen binnenkwamen. Automobilisten klaagden over onduidelijke borden... en verwarring over de wisselende maximumsnelheden op de weg. De SP wilde weten of het aantal boetes op zulke wegen ook gestegen was. Het tegendeel is volgens Steven het geval.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 Hoe gaat het op de weg? Dat horen van Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij Afrit Reizen. Twee kilometer door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de route U36. De weg is namelijk dicht tussen Afrit Reizen en Knoop het Aanselo. De weg is ook dicht op de A50 Eindhoven richting Os bij Industrieterrein Ekkersrij. Door een gekantelde vrachtwagen geladen met graan. Het graan ligt over de weg... En dat moet natuurlijk worden opgeruimd. Op de A76 geleen richting Heerle is ook een ongeluk gebeurd bij Knoppen ten essen Er staat 6 kilometer tussen Geleen en Knoppen ten essen Bij Nut is de oprit dicht. En op de A76 geleen richting Heerle is tussen Nut en Knoppen ten essen ook de linkerrijstrook dicht. Wij gaan zo verder met deze dag. Blijf luisteren.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 Remse Klamer en Elsbeth Gruttike. De, de diplomaten van Israël en Palestina dineren vanavond samen in Washington... en geven daarmee het start zijn voor de vredesbesprekingen. Hoe hoopvol zijn Joep de Geus van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie in Israël... en Harry de Winter van een ander Joods geluid. Drie miljoen jongeren dromden zondagavond samen op het strand van Copacabana in Brazilië... om een glimp op te vangen van paus Franciscus. Mediapriester Roderick von Heugen was erbij. Nog maar net uit het vliegtuig gerold, Roderick. Ja, hoe was het? Ja, ik heb het zand nog in mijn schoenen zitten. Het was geweldig. Wat een fantastische week. En zo'n oude man toch in staat om jongeren te bereiken. Nou, als je iets aan deze man uh, ziet, dat is dat ouderdom eigenlijk helemaal geen rol speelt. Als je jong van hart bent en je hebt een boodschap, dan, uh, dan kan het nog knallen. Hij is de winnaar van de eerste editie van de Voice of Holland in 2011 was dat maar houdt daar zingen ook ontzettend van tattoos. en gaat daar nu een combinatie van uh, maken. Ben Sauner staat vanaf dit najaar namelijk in het theater met niet alleen muziek, maar ook met live tatoeëren. En het lekkerste rome dat komt misschien uit Italië, maar het gezondste en ook heel lekkere ijs komt gewoon van Nederlandse bodem. Ambachtelijk ijs is de nieuwste trend. In de rubriek melk en honing praat ik daarover met Iens Boswijk. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website ditistedag.nu. Roderick van Heugen, mediapriester, presentator bij de RKK... regelrecht van Schiphol hier naartoe gekomen. Afgelopen week deed jij enthousiast verslag van de Wereldjongerendagen in Brazilië. Gisteravond nog bij de eucharistieviering. De paus heeft net onderweg naar Rome een persconferentie gegeven. En daar toch een paar opmerkelijke dingen in gezegd. Dus even daarop concentreren nu. Um, homo's, daarover zegt hij, die mag ik niet veroordelen. Is dat een nieuw geluid? Dat is geen nieuw geluid, nee. Het is, het is, ik vind het prachtig dat hij daar open over in gesprek zit. Ze gaan met de journalisten, ze mochten hem ook alles vragen. Terwijl hij in eerste instantie zoiets had van... misschien ben ik helemaal niet in de stemming voor interviews. Maar hij heeft daar uitgebreid uh, op, op elke vraag antwoord gegeven. En hij heeft eigenlijk gezegd wat, wat ja, de kerk al heel, heel lang zegt. van uh, Natuurlijk, uh, homoseksuelen zijn ook onze broeders... Zusters, we moeten, die mogen zeker niet gediscrimineerd worden, niet gemarginaliseerd worden. Hmm. Alleen het wordt door Paus Franciscus natuurlijk in een, doordat hij in zijn hele optreden, ook in Rio, zo inclusief is en voortdurend hamert op de kerk, moet weer een plek zijn waar mensen zich thuis voelen. Waar die verbindt, die mensen bij elkaar brengt. Daardoor komt dat toch wel in een groter kader te staan. Ja, het klinkt dan toch anders als hij dat zo doet. Het klinkt heel anders en dat is voortdurend met Paus Franciscus het geval. Heel veel wat hij zegt. Ja, dan denk je van, nou goed, dat, is, hè, dat, dat kun je ook in het evangelie lezen. Maar het is de toon, het is de stijl. Um, die is heel nieuw en heel fris. En je merkt, dat raakt. Er staat ook nog iets anders opmerkelijks in. Uh, hij zei ook nog iets anders opmerkelijks. Namelijk, uh, als het gaat over de rol van vrouwen. Als er al vrouwen waren die dachten misschien ooit priester te worden. Dat kunnen ze wel vergeten, hè? want daar is hij heel duidelijk over. Ja, hij zegt eigenlijk twee dingen. Hij zegt, uh, nou, de rol van de vrouw, daar moeten we nog veel meer uh, over nadenken. En daar moet ook echt uh, een goed, uh, goed, uh, goede plek voor gevonden worden. Um, hij is juist heel erg, vind ik, revolutionair. De manier waarop hij met vrouwen omgaat. Om hel, Ik vind het heel belangrijk. En ik kan me ook voorstellen dat we in de loop van de tijd nog heel wat uh, revolutietjes gaan zien. In, in de manier waarop vrouwen worden ingezet, ook in het Vaticaan. Want het blijft toch wel een, een, een, een mannenbusiness voor het mm -hmm. grootste gedeelte. Um, maar maar de, heel de, de wijding voor vrouwen, daarvan heeft Johannes Paulus al gezegd... en dat is eigenlijk ook iets continu vanaf, uh, eigenlijk vanaf, vanaf Christus... De, de traditie van de katholieke kerk geweest. Dat is iets wat, uh, wat voor, aan mannen is voorbehouden. Maar, voegt u er meteen naartoe, dat wil niet zeggen... dat daarmee de rol van de vrouw in één keer weggepoetst is. Integendeel, die moet veel groter worden. Oké, okay. Laten we eens even luisteren naar een korte indruk... van het bezoek aan Brazilië van Paus Franciscus. September 1978. In Camp David sluiten Israël en Egypte vrede. Het is 1993. In de tuin van het Witte Huis worden de Oslo-akkoorden getekend. Na enige aarzeling schudt de Israëlische premier Rabin de hand van zijn uitveil. En voor het eerst lijkt vrede binnen handbereik. November 1995. Ja, dit uh, is een quote die hoort bij een gesprek wat we straks gaan voeren over uh, het nieuwe gesprek tussen Israël en de Palestijnen. De pauze heeft het over veel dingen. De pauze gehad, maar... gaat overal over, ook hierover. Maar laten we even gaan luisteren naar hoe hij in uh, Brazilië optrad. Tenminste, er wordt nu even heel hard heen en weer gelopen. We gaan maar even gewoon met jou praten, Rodenik. Zierlijk. Want uh, dat geluid, <laughs> dat komt nog wel. Uh, ja, Groot succes als je het ziet aan de hoeveelheid mensen die daar was. Hoe, hoe was het nou om er echt te zijn? Want wij zagen de beelden. Hoe zag het eruit? Ja, je kan op de beelden zien misschien 10% van de sfeer. En uh, van wat er echt gebeurt. Maar het was uh, onvoorstelbaar indrukwekkend. Ook ontroerend heel vaak. Met name wat ik, zo, wat ik zo bijzonder vond. is: Het is natuurlijk een mega evenement. In de vorm echt geërfd van Johannes Paulus II. Die dat ooit begonnen is. Met veel show, veel spektakel. Maar je ziet dat Franciscus die heeft helemaal niks met die show. Dit die had een grote ovaalvormige troon voor hem neergezet... met enorme spotlights erop. En je zag hem daar zitten van... Ik, dit is niet, nee, dit is niks. En de volgende ochtend was dat ding verdwenen... en stond er een heel klein houten stoeltje waar hij op ging zitten. Nou ja, en, en dat is voortdurend wat ik zo knap vind van hem. Hij brengt, zelfs in zo'n enorme setting... maakt hij het heel klein. En hij... Uh, he, als hij zo rondrijdt uh, met, met, met, uh, in zo'n open jeep. Ook uh, open, uh -huh. geen, geen gepanzerde gevaar. glazen. Leek ontzettend gevaarlijk. En ik zag ook, hij nam een drankje aan. Ja. en dan dronk hij gewoon op. Drinkt hij gewoon op. Hij, echt? Link? Hij, uh, nou ja, maar dat is. De, hij, hij heeft echt zoiets van. Nou goed, uh, wat zou Jezus doen? Reed hij in een gepanzerde wagen rond? Nee toch? Nou, dan denk ik ook niet. Hij wil contact maken en hij is niet bang. En dat laat hij zien. Maar hij maakt het ook persoonlijk. Hij kijkt iedereen aan. He, anders dan de Amerikaanse presidenten die al zo'n trucje hebben van nou, die wijzen ergens in de verte net alsof ze iemand herkennen. Maar nee, hij. Hij tikt op de schouder van de chauffeur, stopt en herkent mensen... en gaat met ze in gesprek. En dat heeft hij ook als hij zijn preekjes houdt en zo. Dus Je hebt echt het gevoel, je zit op een gigantisch scherm op dat strand... in een heerlijk zonnetje zit je te kijken. Maar je hebt echt het idee dat hij het, het tot jou persoonlijk heeft. En dat heeft meerdere keren... Tijdens deze dagen heeft, heeft me dat diep ontroerd. Ja. Dat ik echt bijna gewoon met de tranen in mijn ogen zat. Zou je toch wel wat gewend bent? Hij is het over mij, ik ben wel wat gewend. Ik maar... we, we even luisteren? Want nu ja. lukt het wel. Ze hebben uren in de rij gestaan om een glimp op te vangen van toch wel hun idool. En de pauze komt eraan. Wil ik u van harte welkom heten? Of de en het de... liefst wil ik hem gewoon een pluffel geven. Op weg naar het podium reed de pauze kilometers lang door een uitzinnige mensenmassa. Vlaggen, voetbalshirts, bloemen vlogen door de lucht. Opnieuw bleek hoe deze pauze veel jongeren weten raak. Op en in de pausmobiel. Wij dragen... Ja, de dat is eigenlijk zo spontaan om mijn ogen Heel erg spontaan. Die in de loop van de eeuwen geleefd hebben. En toen gaf hij mij die knuffel, dus dat was helemaal mooi. Groot enthousiasme, Roderick. Het waren de wereldjongere dagen. Waren er ook vooral jongeren? En het is uh, ja natuurlijk, de, de, grootste, de grootste merendeel van de mensen, dat zijn de pelgrims die uit de hele wereld daar naartoe komen. Maar wat, wat voor mij toch wel opvallend nieuw was, is de poging al vanaf het begin van Franciscus om de scope van die wereldjongerendagen te vergroten. En hij zei het eigenlijk al in het vliegtuig daarheen. Mm -hmm. zei, Ik vind eigenlijk, bedoel, ouderen mogen we ook niet vergeten, de armen horen er ook bij. En daarom heeft hij dat programma ook omgegooid. Dus hij is naar zo'n sloppenwijk gegaan. En daar heeft hij ook gewoon ertussen gelopen. Met mensen gesproken, naar een kliniek voor drugsverslaafden. Um, en hij heeft het een paar keer herhaald ook van de jongeren, die moet je niet als een soort geïsoleerde groep beschouwen. Zo van, uh, nou ja, daar moeten we allemaal leuke jongeren dingen en dansjes mee doen. Maar die jongeren. Dat zijn de mensen die de toekomst gaan opbouwen... die moeten de verbindingen weer maken met de groepen die nu vergeten worden. Hij heeft het heel vaak gehad over een wegwerpmaatschappij... waarin grote groepen mensen niet meer meetellen. Dat speelt natuurlijk heel sterk als achtergrond in die sociale onrust in ja. Brazilië. Was, dat dat gaat... ook, was het daar ook kritiek op? Want er waren voor, hij kwam niet gericht op hem, maar wel op de regering. Daar heel veel protesten. Hij in heeft Brazilië. heel duidelijk, in die, toen hij dat bezoek aan de Sloppenwijk bracht... heeft hij een politiek stelling genomen. Dat was opvallend. Uh, een van de manieren waarop de Braziliaanse overheid probeert om uh, met name... die die Sloppenwijken kalm te houden is. Die zijn vaak in de greep van allerlei drugskartels. Zonder daar gewoon enorme politiemacht op af te sturen. Die alles in een ijzeren greep houdt. En het is agressieve politie. Dat hebben we wel gezien. Dat, ge dat is niet met de zachte hand. Um, maar hij heeft gezegd. Nou, die hele pacificatie, zoals dat dan heet. Dat wordt een mislukking, zolang je niet aan de oorzaak werkt. En wat is de oorzaak van deze onrust? Dat zijn grote groepen van de samenleving die niet meegenomen worden. Die zich alleen gelaten voelen. En pas als we die mensen weer een plek geven in onze samenleving... en ook in onze kerk, zegt hij dan eigenlijk... alleen als we dat doen, dan komt er echt tevreden... en dan ja. kunnen mensen gelukkig dus worden. Dus eigenlijk wel kritiek ook. Op een overheid die dat niet doet. Zeer sterke ja. kritiek. En ik denk zelfs niet alleen kritiek op de overheid. Ook daar moet je tussen de regels doorlezen. Het is, hij richt de, hetzelfde appel tot de kerk. Hoe inclusief is de kerk? En is de kerk niet langzamerhand steeds meer... dat is een soort rode draad in zijn pontificaat tot nu toe... Een, een, eliteclubje geworden, wat heel erg theologisch opgesloten zit... in zichzelf, alleen maar met zichzelf bezig is. Uh, en dat zie je ook in al die dat liturgisch gefrummel allemaal. Uh, de, de, alsof Doe dat het belangrijkste is. Nou, nee, <laughs> nee dan, ik nee? hoop het niet. Ah, <laughs> nee, maar hij, hij heeft echt van, van, open toch je hart, kijk om je heen. Er zijn zoveel mensen die je nodig hebben. En zijn appel is dus ook niet van, ga en zet meer kaarsen op het altaar. Maar ga en dien je naasten, nog voordat je begint met dat preken en met die geloofsboodschap. Maar maak het eerst eens waar. En er zijn zoveel mensen die jouw hulp kunnen gebruiken. Ja. En die jongeren die daar komen, zijn die ook allemaal... helemaal op die paus gericht? Of is het ook gewoon een leuk feestje en gezellig met z'n allen op het strand slapen? En uh, nou ja, misschien wel een leuke jongen of een leuk meisje tegenkomen? Dat o -o. is absoluut ook <laughs> helemaal onderdeel van de, van de chemie... van de ingrediënten een soort, van de een Goede wereldjongerendag. Ja. Het is absoluut ook een huwelijksmarkt. Er worden heel wat, uh, wat, wat, wat, wat ja, mooie huwelijken voor de toekomst gesmeed. Het uh, heel jongerdag eigenlijk. Ja, natuurlijk... Ja, ja, <laughs> Dat, wat dat betreft, jongens zijn overal hetzelfde. Dat, uh, ja. Maar ik vind het wel mooi. Het, is, het heeft die hele sociale component. En dat zie je ook in, in die warmbloedigheid van de paus. Maar er zit ook een diepere laag onder. Een spirituele laag. Die merk je op dat soort momenten. dat zo'n heel strand stil aan het bidden is. geknield in het zand. Dan denk je, oh ja, hier gebeurt nog iets meer. En dat vind ik het mooie. Het is en en. Het is en die warmte en die vriendschap. die heel belangrijk. eigenlijk essentieel element zijn van die wereldjongerdagen. Ook de hele wereld bij elkaar brengen. Maar tegelijkertijd, daaronder zit degene die de mensen bij elkaar brengt. En Christus, en daar verwijst hij continu. Ik bedoel, daarom ook geen troon en zo. Want het gaat niet om de paus, het gaat niet om hem. Tuurlijk, mensen zijn enthousiast, maar hij verwijst telkens weer door... naar degene wie hij vertegenwoordigt. Ja. Groot enthousiasme, was er ook kritiek? Gingen er ook dingen mis? Er gingen ontzettend veel dingen mis. Oh, oh. my goodness. Nou, <laughs> nou begin maar. Uh, ik heb heel wat roze kans afgebeden. voor een, uh, voor een goede, goede afloop zonder veel, al te veel doden. Nee, het allergrootste wat is misgegaan. Nou, de beveiliging. Hè, de, de, de paus kwam, uh, stapte in een Fiat. want hij wilde niet in een, in nee, een uh, dure een een auto. Ja. Maar uh, de chauffeur die was. Dat, de, die, had, die had niet op gerekend. die reed zich vast in een busbaan. En dus de paus. Dit is volgens mij de eerste paus die weet wat file leed is. Uh, <laughs> dus die heeft daar gewoon. Uh, een hele barre ...in die file gestaan. Maar um, de, het, het grootste debakel was eigenlijk het slotspectakel. Dus de, de waken, zaterdagavond en de mis, zondagochtend. Daarvoor hadden ze een enorm terrein buiten de stad opgebouwd. Alleen, ze hadden de naïeve hoop dat ze een oorspronkelijk moeras... ...wel eventjes konden dempen in een ah, paar ja. maanden. Nou zonder Willem-Alexander te bedden. Ja, dat is niet slim, want dat lukt gewoon niet. Nee. En we hebben ook Nederlandse bedrijven die daar ook hebben gewerkt... die hadden al maanden geleden zoiets van, dit gaat nooit lukken. Nee. Dus, die, dus daar is ontzettend veel geld in gestopt. Uh, dat financiële debacle wordt on, oh, laten we zeggen, door de stad gedragen, maar ook door de kerk. Dus het is, uh, het is heel erg wat er is gebeurd. Maar uh, gewoon twee dagen van tevoren zijn wij daar met een RKK-ploeg naartoe gegaan. En je stond gewoon tot op je knieën in de modder. Ja. Levensgevaarlijk. Dus dat moest, moest verplaatst worden, dat en hele evenement? De, de dag van tevoren hebben ze besloten om het toch gewoon op Copacabana te doen. Daar stond gelukkig al een groot uh, theater. Ja, en toen we daar zochten, stonden in die zon. En je zag vijf minuten na afloop van de mis... Uh, de helft van de Pelgrims de zee induiken om lekker af te koelen. Dan denk je, waarom hebben ze ooit überhaupt het anders gewild? Het was perfect. Het was een plaatje.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 Thanks nice again. We'll nice up again. We'll nice up again. zolang ze brand wel een beetje de zomerrit noemen van 2013 Get Lucky van Daft Punk Hoe hoopvol is Joods Nederland over de vredesbesprekingen die vanavond van start gaan Na hoofd 3, Harry de Winter en Joep de Geus Melk en honing Alles over eten en drinken Ambachtelijk ijs, het is de nieuwste trend. En in onze rubriek Melk en Honing praat ik hierover met Iens Boswijk... van restaurantbeoordelingssite Ins. Ins, welkom. Hallo. En we gaan even luisteren naar een instortje over ijs. Oh. We zitten hier op het boerenbeuten... waar nog echt vers volle romeis wordt gemaakt. Een bolletje boerenromeis. Ook de ambachtelijke Italiaanse ijsbereider... bereidt zich voor op een mooie dag... Het voorseizoen is voor ons het beste. De authentieke recepten zijn steeds overgedragen van generatie op generatie. Doe maar lekker lekker aan je ijs. Koud ijs. Koud ijs. Koud. Ja, koud. koud dat is toch wel het lekkerst. Uh, maar het, het ding is vaak dat het niet zo gezond is. Maar dat kan ook anders. En ook uh, met Nederlands ijs, toch? Ja, er zijn steeds meer uh, kleine bedrijven, ondernemers in Nederland... die uh, hun eigen ijs maken. En uh, een van de bekendste is natuurlijk Erbens uh, Natuurijs. Dat is dan... Weliswaar met Erwin Wellemars erachter. Mm -hmm. uh, en dat is puur op basis van yoghurt. Wat sowieso gezonder is, want er zit veel minder vet in. En omdat er weer minder vet in zit heb je ook minder suiker nodig om wel de zoet smaak te krijgen. Maar sinds wanneer zijn wij daar goed in als Nederlanders? Ik dacht dat het een beetje de Italianen waren die daar namen in hoog hadden te houden. Ja, die zijn natuurlijk met name op roomijs en op uh, sorbetijs. Maar uh, wat wij nu wat wij vooral heel erg doen is het, het duurzame, het natuurlijke in te zetten. En ik denk, ja, Nederlanders zijn wel ondernemers. En die zien dat er ook steeds meer behoefte is vanuit de mensen... Uh, naar gezond en natuurlijk eten. Ja, letten mensen daarop als ze gewoon op een warme dag uh, een ijsje nodig hebben? Of het duurzaam is? Uh, nou, als ze, oh, ze zijn nog niet overal verkrijgbaar. Het is moeilijker om dit te vinden. Maar ik denk wel, als ze naast elkaar zouden geproefd worden... dan denk ik dat een heleboel mensen toch gaan kiezen voor dat echte ijs. Echte ijs, ja. ja want We zijn het al Erbens fruitijs, maar we hebben ook de, de Fruit Pops... Gimmy Pops. Gimmy ja. Pops? De Gimmy Pops, Ach, die, zijn die zijn eruit? vrij recent. Uh, die heb ik bij me. Oh, die heb je bij je? Ja. Nou, oh, laat zien. Ja. Laat zien. Ik wil ja. dit onderdeel zo snel mogelijk laten beginnen. Ja. Ja. Maar nog even een vraag over fruitijs, Iens. Want uh, dat sorbetijs in Italië, dat is toch ook, dat is toch ook fruit? Uh, ja, nou, ik weet niet wat daar nog aan uh, voor toevoegingen eventueel bij Maar dat kan natuurlijk ook natuurlijk gemaakt worden, absoluut. Mm -hmm. uh, daar zit wel ook veel suiker in. Maar dat is ook in fruitijs zit natuurlijk ook suiker. Wordt ook vaak toegevoegd. Wat heb je nu in je hand? Ik heb er nu één in mijn hand. Dat is sinaasappel met gember. Want dat is dan ook wel weer iets. Erben houden het gewoon bij aardbeien en vanille. Maar de gimmiepops gaan... Doen allerlei rare dingen. Aardbeien met basilicum en ik heb er ook een mango met chili. Aardbeien hm. met basilicum? Ja, ben en zo anders uh, kijk je je moeilijk nu. Ja, ik vind dat een beetje apart, maar misschien is het wel heel lekker. Het is heel lekker, ja. Absoluut. En het is ook wel leuk. Nou, maar je hebt ook de um, nice op een stokje. Dat is bijna puur alleen maar, uh, eigenlijk alleen maar puur fruit. Ja. Uh, en dat, uh, Wordt het niet heel erg duur met al die uh, ambachtelijke, echte ingrediënten? Uh, nou, het duurste ijsje is inderdaad die nuis op stokje. Die heb ik overigens niet uh, nu bij me. Die is 2,25. Oké, okay, dus dat is wel wat anders dan een raketje. Dat is wel wat anders dan een raketje, ja. Maar dat is ook wel echt een ijsje. Ja? En een cadeautje. <laughs> We gaan zo iets proeven, toch? Maar dat, ja. uh, dat, uh, dat komt sowieso... In Nederland was dat, was dat fruitijs nooit zo heel erg geliefd, hè? Uh, nou, het was vooral het uh, yoghurtijs, wat we nog niet zo goed kenden. Dus uh, dat begint nu echt een opkomst te erom. Je, krij je krijgt ook allerlei ketens, zoals Frost en Frozen Dutch. Uh, die uh, puur en alleen yoghurtijs verkopen. En dan kan je zelf uh, toppings erbij doen. Yeah. En daar kiezen zij dan ook voor, niet voor de NMM's en de koekjes en dingen... maar gewoon gezonde uh, fruittoppings met name. En dat, uh, ja, mensen leren dat nu eten. Oké, okay, bijzonder. Ik uh, kan eigenlijk niet wachten om iets uh, te proeven. ze nou. wil gewoon al de hele tijd een ijsje. Ja. Even nog, Joep uh, de Geus, eet je wel eens ijs? Um, zelden, maar met dit weer vaker uh, dan wel. En, wat, en waar gaat je voorkeur dan naar uit? Uh, Meestal naar citroenijs. Naar citroenijs. Iens, ja, heb je dan bij? Die heb ik nu vandaag niet bij me. Maar nou, maak okay. ik ook wel eens een uitzondering. En Zinusappel met gember of een... Uh, hou jij van ijs? Ik hou uh, zeker van ijs, ja. En wat, wat voor een ijs? Uh, peer, appel... Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, ja, ja, ja. nou dan, ja, ja, ja. dan, dan, dan heeft bij. Iens misschien nog wel wat in de leuke... In de, in de en, en Stacey dan? Die zit bij jou op schoot, je dochtertje. Hou je ha van ijs, Stacey? Ja, toch? Wil je er eentje kiezen? Willen jullie het ijs? Ik, uh, ik uh, zal niet ontkennen dat ik daar uh, straks wel <laughs> zin in heb. Ik oh, hoop <laughs> dat ze dan nog... Uh... Het praat zo lastig okay. uh, met ijs in de mond. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar, ja. ja. Maar als je ze in de koelbox laat, dan, uh, dan komt laat het helemaal ze. goed, hoor. Uh, nu heb ik ook uh, vernomen, Iens. En dat moet je me toch even uitleggen. Want dit, dit soort ijs, dat klinkt allemaal leuk. Een originele combinatie, sinaasappel, gember. Maar het kan dus ook heel anders. Want we zijn gewend ijs als toetje... Maar nu heb ik dus gehoord dat het ook kan echt als onderdeel van de maaltijd en daar las ik een woord koolcelderijijs. Ja. Dat kan toch niet. Ja, ja, dat is natuurlijk dat wat vaak ijs gebruikt wordt in uh, bij, tussen de gerechten door is om weer een beetje en dat is altijd sorbetijs, zodat je wat de boel weer even kan digesteren dat het even hè, als digestief gebruikt van ja, Dat ja. je beter verteert. En dan kan je weer door naar de volgende gaan. Maar dan wil je toch gewoon van nieuwe ijs en geen koolselderij nou, of aardappelijs? nee, dan moet je juist ijs. geen zoe, hele zoete dingen eigenlijk doen. Maar het is spannend. Jij, heb, heb je het wel eens geprobeerd? Nee, ik heb uh, ijs. Uh, Amsterdamse uitjes... Uh, oh, nee. Ijs echt waar? Ja, heerlijk. Ja? Oh, ja, ik hou daar wel van. Ik bedoel, het is, weet je, het is ook verrassend. Je proeft het en dan denk je echt... Hm, wat is dit eigenlijk? Ja, of nog een kampioen, de doperwtensoorbet. Ja, ja. Ja, nou Z zijn ja, de crème is ook al heel lekker. Als je dat bevriest, dan uh, heb je gewoon een soort ijsje. Ja, ik was uh, pas dat in is buitenland zoet, en dan hadden ze popcornijs. Ja. Zout ijs. Ja, nou, zout karamelijs zou ik wel vertekenen. Ja, dat is in Frankrijk heel erg populair. Ja, en heel echt erg lekker. Ja, zout erin. Ja, ja. ja. super lekker. Hoe kun je nou snel beoordelen of zo'n ijsje een beetje gezond is? Moet je dan letten op die ambachtelijke ingrediënten? Nou, ik vind sowieso, ja, als je erop let dat, uh, dat een ijsje kan, inderdaad... Want ik heb het ook naast elkaar gelegd, de grote dikke chocolade -magnum. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar... Nou. Uh, daar die, zit die is vet, een, wat, hè? Nou, het, wat ik wel goed vind, Ola heeft wel zijn... Uh, op, het, op zijn eigen site staat dan ieder ijsje wat er precies in zit... dan zie je dus ook, daar zit een hele batterij aan E-nummers in. Ja, je kunt er dus ook voor kiezen om iets anders te nemen... wat en veel meer smaak heeft... en dus ook nog goed voor je eigen lijf is. Ja, maar voor ondernemers wel weer misschien duurder om in te investeren. Want nou, dus je moet dan zelf zo'n boer gaan zoeken waarvan je dat... Nou ja, uh... ja, voor de ondernemers. Maar die, ik bedoel, het, je ziet dus dat het nu steeds meer, op steeds meer plekken... dit soort ijsjes worden verkocht. Festivals zijn heel... Daar gebeurt al sowieso veel meer met uh, verantwoord goed gezond eten. En daar is dit ook een onderdeel van. Verdwijnt het, uh, het slechte ijs? Om... Ik hoop het. Ja, echt waar? Ja, tuurlijk. Wil jij weg? Moet een raket verdwijnen? En nou, nou, misschien kan er een gezonde raket ontwikkeld worden. Die net zo dat lekker ook is? Een, uh, ja, dat zou ik een uitdaging vinden. Maar dan is nou interessant. We gaan het zien. Ben Sonders die gaat uh, zingen en tatoeëren, combineren tijdens zijn theatervoorstellingen. Niet hier in de studio, hoor. En uh, we praten straks ook nog over de vredesbesprekingen tussen de Israëli's en de Palestijnen. Dit is Radio 1. Het is half drie. Hier is Raymond Seré met het nationaal een journalist van de Twentse Courant meldt dat de man uit Haaksbergen... die zijn drie kinderen ontvoerde en meenam naar Syrië... zijn dochters terugbrengt naar Nederland. De man spreekt tegen dat er sprake is van een ontvoering. De politie wil niets over de kwestie kwijt.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 In Portugal is een Nederlandse militair verongelukt. De jean Major reed met zijn auto in een ravijn... vlak bij het militaire vliegveld Ovar Airbase aan de westkust. In de auto zat ook een collega van de militair en hij raakte licht gewond. Beide mannen waren in Portugal voor een Europese oefening voor helikopterpiloten. En paus Franciscus heeft gezegd dat homoseksuelen niet veroordeeld... of gemarginaliseerd mogen worden. dat ze gewoon onderdeel uitmaken van de samenleving. Wie ben ik om hen te veroordelen, zei Franciscus. De paus sprak met journalisten in het, vliegveld, het vliegtuig op de terug. Van Brazilië naar Rome. En dat waren de hoofdpunten. Voor de situatie op de weg gaan we naar John Sauga van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... staat bij de afrit racen drie kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. De A50 Eindhoven-Os is in beide richtingen dicht... bij industrietrein rijdt Dat komt er een gekantelde vrachtwagen. Richting Os wordt het verkeer omgeleid over de vluchtstrook. En de andere kant op kan het verkeer al langs via de Rijbaan. Veel vertraging op de A76. Belgische grens richting Heerlen. Daar staat er een ongeluk tussen de knooppunt ten Kerenzijde... en ten Essen 8 kilometer. Bij knooppunt ten Essen is door... Het ongeluk de rechterrijst ook afgesloten. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Ben Saunders... die straks gaat vertellen over zijn nieuwe theatertour. Waar hij behalve zingen ook gaat tatoeëren. Iens Boswijk, die ons, uh, ja, ik hoop het straks nog even laat proeven van dat lekkere, gezonde ijs. Het bestaat. Joep de Geus en Harry de Winter die gaan straks hebben over de vredesbesprekingen tussen Israël en Palestina. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Vanavond ontmoeten zware onderhandelaars van de Israëli's en de Palestijnen elkaar tijdens een diner. En daarna beginnen de vredesbesprekingen. Sinds het vredesoverleg in Camp David in 1978. hebben Amerikaanse presidenten van alles geprobeerd. om een vredesproces op gang te brengen tussen beide volken. We zetten het even op een rijtje. September 1978. In Camp David sluiten Israël en Egypte vrede. vrede. Het is 1993. In de tuin van het Witte Huis worden de Oslo-akkoorden getekend. Na enige aarzeling schudt de Israëlische premier Rabin de hand van zijn uitveil. Eerst lijkt vrede in te handbereik. November 1995. Rabin betaalt een hoge prijs. Hij wordt vermoord. Nieuwe hoop gehoord in 2000 als opnieuw president Clinton zich sterk maakt voor een oplossing. oplossing. Zonder oplossing. al te veel succes. Juli 2000. Succes. Premier Barak succes. en Arafat praten over de vluchtelingen en Jeruzalem. Uiteindelijk komt er geen akkoord. Geen Obama akkoord, heeft akkoord. in 2008 even geprobeerd. Is er snel mee opgehouden met vrede in het Midden-Oosten. Er was niks te winnen voor. Niks, niks, niks, niks. niks. Op de Geus, jij bent de voorzitter van het CEO, de jonge afdeling van het CIDI. Ja, steeds weer opnieuw gesprekken. We hebben er een paar op een rij gezet, maar er zijn er nog veel meer geweest. Toch is het steeds maar niet gelukt met die vredesonderhandelingen. Hoe komt dat? Uh, dat komt omdat de politieke wil er uiteindelijk moet zijn. Um, uiteindelijk moeten beide partijen uh, zich committeren aan die twee oplossing, Twee veilige staten voor twee volkeren met een non-discutabele grens. Um, dat is tot nu toe niet gelukt. Al gaan de geruchten dat ze er een paar keer dat ze er heel dichtbij zijn geweest. Um, ik ben pessimistisch erover, maar de mooie dingen in het Midden-Oosten gebeuren altijd op het moment dat je het niet verwacht. Dus um, wie weet zou het zomaar kunnen slagen deze keer. Uh, de internationale gemeenschap staat er heel anders in dan vorige keren. Dus met een, ik, ben pes, ik ben pessimistisch, maar met een uh, grote Maar toch met hoop, hoop ja. Yes. Harry de Winter, tv-presentator en oprichter van een ander Joods geluid. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is, uh, pre uh, niet president, maar minister Kerry gelukt om de partijen weer aan tafel te krijgen. Dat was al heel lang niet gelukt. Waarom, maar... waarom gaan ze nu wel aan tafel zitten, denk jij? Nou, ik denk dat daar een uh, forse druk uit het buitenland uh, achter zit. Uh, Europa, Amerika. Uh, waarbij Israël toch niet weer kan weigeren. Dus dat er in elk geval om tafel gezeten gaat worden... Daar hebben ze in toegestemd en dat is in elk geval verheugend, want zolang er gepraat wordt is er een kans dat er iets gebeurt. Ja, nou zei Joep de Geus, ik ben heel pessimistisch, hoe sta jij erin? Nou, kom, ja. ik ben ook heel pessimistisch. Er zitten twee partijen aan tafel die uh, uh, uh, niet de meerderheid in beide, in beide achterbannen vertegenwoordigen. In Israël is, is er een kabinet waar, waar die mevrouw uh, uh, uh, uh, Lipni afgevaardigd heeft. En mevrouw Lipni wil graag vrede. Maar uh, driekwart van het kabinet van Netanyahu uh, is het uh, uh, helemaal tegen een, uh, een Tweede Staatsoplossing. Dus. En dat is bij de Palestijnen eigenlijk hetzelfde. Er is de, degene die daar praten, vertegenwoordigen maar een deel van de Palestijnse volk, dus de Hamas zit er niet. Er zijn nog wel meer partijen die er niet zitten. Dus. Of, of daar wat uit kan komen, Daar ben ik ook uh, lichtelijk pessimistisch. over. Ja, op ja. de geus gisteren zagen we een getergde Netanjahu in een kabinetsvergadering... die uh, verdedigde waarom hij dertig Palestijnse gevangenen had vrijgelaten. Hij zei, ja, je moet concessies doen als je gaat praten. Dan zou je denken, dan is hij er ook echt op uit om iets te bereiken. Of je, moet ik het anders interpreteren? Daar is hij ook zeker op uit. Ik kan me nog herinneren dat hij begin vorig jaar was hij in Amsterdam... en zelfs daar heeft hij het gezegd. Als, um, als Abbas me nu uitnodigt om morgen in Ramallah te zitten om de tafel... om te beginnen met vredesbesprekingen, dan zit ik daar. Um, het klopt niet helemaal wat, uh, wat meneer De Winter zegt... dat, dat de meerderheid van de Israëliërs geen vrede wil. Ik ben heilig van overtuigd dat als er straks een akkoord ligt... dat de meerderheid van de Israëliërs en ook de meerderheid van het Israëlisch parlement de Knesset... dat ze daarmee instemmen. Hey, ja, ook, na, ook als je naar peilingen ja. kijkt, zie je dat het nu gunstig is... Um, pessimisme is er altijd, maar als eenmaal dat akkoord er ligt... dan gaan er veel meer om dan ze van tevoren zeggen voor die onderhandelingen. En um, het wordt altijd gezegd dat Israël, dat Israël niet uh, uit is op, op vrede... zoals meneer De Winter daarnet net zei. 104 nee, oh, terroristen oh, oh, oh. vrijgelaten ja, mag betuigd, oh. maar. betuigd van het tegendeel. Oké, okay, even naar Harry De Winter. Ja, uh, U werd niet juist geciteerd. Ik heb recituit? helemaal niet gezegd oh. dat de Israëliërs geen vrede willen. Ik heb gezegd dat het aantoonbaar is dat de partijen die daar in de regering zitten... dat de meerderheid daarvan geen twee-staten-oplossing wil. Dat betekent als ze geen twee-staten-oplossing willen, dat ik niet zou weten wat dan een oplossing moet zijn. Dus het is niet, ik zeg niet dat de Israëliërs geen vrede willen. Ik bedoel, in, in zijn hart wil iedereen vrede. Alleen, hoe bereik je dat? Dat moet je bereiken door heftige concessies te doen. En de vraag bij dit soort besprekingen is of dat soort concessies gedaan worden. Ja. De eerste is al gedaan, lijkt me. Joep de Geus, ja. Was ook de enige, werd gezegd. Uh, nou, dat is niet de enige. Er wordt altijd gesproken over die, over die bouwstop van nederzettingen. Uh, die is niet formeel aangekondigd, maar het is voor iedereen duidelijk... dat er de laatste tijd al flink uh, achterover uh, gezeten is met het uitbreiden van die nederzettingen. En ja. dat zal de komende periode ook zo gebeuren. Wat ik me afvraag, wat is nou de concessie van de Palestijnse kant? Mm. Laten we eens even kijken naar wat er besproken moet worden. Hè? Want het laatste waarover gesproken werd, was de routekaart naar de vrede. Die was al uit 2003. Uh, Harry de Winter, wat zijn de hete hangijzers? Oh, waar uh, heb je een uurtje? Nou ja, um, korte samenvatting. Dan. Hete hangijzer is natuurlijk uh, welke grens gaan we het over hebben? Hete hangijzer is Jeruzalem. Hete hangijzer is terugkeer van de vluchtelingen. Um, dan noem ik het drie, de drie grote punten. Uh, waar het altijd op stuk loopt. Mm -hmm. En um, kijk, als als Israël in zijn achterhoofd bereid is om naar de grenzen van 67 terug te keren. Wat ik niet geloof, ja kijk, dan is er echt een serieus gesprek mogelijk. Maar ik vrees dat dat met de huidige coalitie... Uh, die rechter is en uh, conservatiever dan ooit... vrees ik dat het niet gebeurt. Alleen, ja, ik wil niet te pessimistisch zijn. Dus ik nee. vind het feit dat ze praten al uh, uh, uh, uh, bijzonder genoeg. Ja, Joep de Geus, deelt, deel je deze analyse? Uh, vrede in Israël moet uiteindelijk van rechts komen. En dat komt altijd op het moment dat je het niet verwacht. Um, ik ben zeg net... jij hoopvol, dat zei je net ook al. <laughs> ja, maar ik ben pessimistisch. Maar ik zie de kans om slagen nu groter in. Omdat namelijk, uh, wanneer Netanyahu en Abbas falen... Zullen het niet uh, de minister-president zijn en de president niet een van de die geen vrede brachten. Ze um, zullen de leiders zijn van twee volkeren die Israël in een groter internationaal isolement bracht. En uh, Abbas zou groot moeten staan voor de gevolgen, namelijk dat waarschijnlijk Hamas aan populariteit wint. Ja, Dus ze hebben allebei wat te verliezen. Nou zijn ze natuurlijk niet de eerste die wat te verliezen hadden. Want zal die dreiging genoeg zijn om hen dan ook concessies te laten doen? Uh, dat is altijd afwachten, maar ik... ik ik, ik, heb, ik heb de hoop erin en uh, we zullen het zien. Ja. Ja, er is maar één partij die uiteindelijk bepaalt of het gaat lukken. Hè. Dat is Amerika. Als Amerika Israel dwingt, dan gebeurt het morgen. Want Amerika heeft de volledige zeggenschap over de Israëlische uh, leger... over de budgetten, over de, waarom ze die bezetting zo lang kunnen volhouden. Dus als Amerika echt zou zeggen, jongens, en nu is het afgelopen... er komt nu een, een, een compromis en wij zullen daaraan meewerken... wij zullen die veilige grens garanderen... Dan is er hoop op een, uh, ja. op een overeenkomst. Maar, ze, wa ze waren een paar keer dreugen. dichtbij. En het is inderdaad, de Verenigde Staten voeren altijd de druk op. En dat is ook nodig om ze uiteindelijk tot dat akkoord te brengen. Maar uiteindelijk is het ook Abbas die de handtekening zal moeten zetten. En dat is eerdere besprekingen niet gelukt. Ne 97% van de Westbank is uiteindelijk toegewezen aan de Palestijnen. Dat heeft Olmed in 2008 gedaan. En Abbas zijn reactie was nee. En ook in 2001 het was nee. Dus, um, maar jij legt, een... dus meer, jij legt dus meer de, de, de regie bij, bij de Palestijnen dan bij de Amerika? Nee, nee, nee. ik leg de regie leg uiteindelijk bij alle drie de partijen. En het kan inderdaad zo zijn dat de Verenigde Staten een hele grote rol daarin hebben. Dat is zeker zo. Maar uiteindelijk gaat het ook om de Palestijnen. En als Abbas zijn handtekening niet zet... dan kunnen de Amerikanen en dan kunnen de Israëliërs nog zoveel druk uitvoeren. Als hij zijn handtekening niet zet, dan is het akkoord er niet. Nee. Dus het gaat uiteindelijk om twee partijen. Harry de Winter, de als die Verenigde Staten zo'n grote rol hebben... en ook zo'n mogelijkheid om het af te dingen... En waarom hebben ze dat dan niet eerder gedaan? Uh, de vorige keer dat we er in de buurt kwamen dat er gesprekken zijn gevoerd waren... waren de verkiezingenopkomst in Amerika. Het is een heel politiek heftig onderwerp in Amerika. Uh, de grote uh, uh, conservatieve christelijke uh, groeperingen uh, die, uh, die staan uh, 100% achter Israël. Die willen niet dat er één kritisch wordt van, uh, van Obama over Israël... Uh, levert, uh, kostte gewoon heel erg veel stemmen. En, en, uh, dus het is gewoon een electoraal Amerikaans probleem. Er is geen president of je nou progressief is Obama of Bush, die maar enige echte harde druk op Israel durft uit te oefenen. En je, ja, dan, dus je zal Obama ook met heel veel moeite iets kritisch laten zeggen over de situatie in Israël. Maar als er iemand het zou kunnen, zou je het van hem kunnen verwachten. Ja, maar dat hadden we ook gedacht bij het sluiten van Guantanamo B. Oh ja. Was ook Toch? niet gelukt, ja? Nee, we nee. zijn wat dat betreft is de hoofd van de progressieve wereld al een beetje. Uh, uh, uh, uh, ...verdwenen uh, alle verwachtingen die we van Obama hadden. Maar goed, ik blijf het herhalen. Ik vind het feit dat ze vanavond op tafel zitten. Ik ben trouwens benieuwd wat ze eten, want het moet en koosje en halal zijn. Nou, blijft er dan nog iets over? <laughs> ja, een, een, een, een, een ijslolly denk ik. Oh ja, een ijslolly met basilicum. Ja, uh, als ik jullie zo hoor, Joep de Geus en Harry de Winter, dan is jullie analyse eigenlijk voor ongeveer hetzelfde. Joep, waarin, waarin wijken jullie nou af? Uh, ik denk dat wij alleen maar afwijken in de, in de verwachtingen van beide partijen... maar dat we het uiteindelijk over eens zijn dat, hoe dat vredesakkoord eruit zou moeten te zien uit zou komen te zien. Uh, wat dat betreft zitten we op één lijn. Alleen de verwachtingen en de gedachten over beide partijen, hoe zij daarin staan, die verschillen. Ja, ja. Maar dat zou betekenen dat cd plotseling 100% zou staan achter het standpunt van dat alle bezette gebieden ingeleverd moeten worden. Nou, dan zitten we daar misschien inderdaad met een verschil. Ja, ja. Hebben dan, hier nog een uh, klein puntje? Dat is wel als, de essentie. Ja, maar wij zouden het al heel mooi vinden als er een evenredige landswap plaatsvindt. Dus dat betekent dat de nederzettingen die dicht bij de, bij de groene lijn liggen, dat dat Israëlisch gebied wordt en dat de Palestijnen daar een gebied voor terugkrijgen. Plus nou, een corridor ja. tussen dus het is en Wij de, komen de Jullie komen er wel uit, maar jullie zitten daar niet aan tafel. Nee, Nog even over aan tafel, want we, we doen nu net alsof ze daar echt al over deze hete hangijzer gaan praten. Maar ze gaan eerst praten nee, over... Nee, er, er is helemaal geen vredes overleg. Nee. Het, is onder, het is onderhandelen over het onderhandelen. Ja, ja, want ze gaan nu bespreken waar ze het dan over gaan hebben. en wat, wat verwacht jij dan, Joep de Geus, wat, dan, wat voor lijstje eruit gaat komen? Um, er is bijvoorbeeld het gerucht gaat in de Israëlische media dat bijvoorbeeld uh, de Palestijnen... Um, die mee akkoord moeten zullen gaan dat ze op zijn minst negen maanden rond de tafel blijven. Ah ja. um, bijvoorbeeld over vanaf waar gaan we de grens nou trekken, wat wordt de basis daarvan? Dat wordt dan waarschijnlijk die lijn uit 67, maar dat moet natuurlijk wel allemaal eerst op één lijn liggen... voordat ze daadwerkelijk in Washington aan de onderhandeling kunnen beginnen. Ja. Maar in de Winter, wordt dit een kwestie van jaren? Het is al een kwestie van jaren, maar blijft... Ja, ja. kijk, als je naar het Midden-Oosten kijkt en je bent optimist, dan zeg je uh, wat zelfs mijn... Uh... Politieke tegenstander uh, hier in Leon de Winter al uh, zegt van ja, luister, je moet hier naar kijken van uh, uh, in, in termen van 50 en 100 jaar. Uh, uh, Fransen en Duitsers hebben elkaar in twee oorlogen bevochten en zijn vrienden geworden. Als je uh, het Midden-Oosten bekijkt en je neemt een periode van 100 jaar en zegt van tussen 1950 en uh, 2050 was daar oorlog en daarna werd het vrede. zo lang moet je het zien, ja. Dus ik denk wel dat het jaren duurt voordat ze hier uit zijn. Als. Ja, in op de geus, wat denk jij? Uh, het duurt misschien jaren voordat, het, uh, voordat daadwerkelijk uh, twee staten zijn... die goed met elkaar kunnen samenleven. Maar onderhandelingen duren uiteraard geen jaren. Goed, nou, dat hè? is uh, maximaal één maar, jaar, nou, denk ik. Nou, ik denk uh, dat ze in Ierland... Uh, Hoe lang zijn ze bezig geweest in Ierland? Ja, een jaar of twintig of zo. Ja, dus, uh, ja. Uh, laten we er rustig de tijd voor nemen. Het is de moeite waard. Hart dank Hartelijk hart dank. Ben Saunders, de winnaar in 2011 van The Voice of Holland... begint in september aan een theatertoernee... Ik ben Sanders en uh, daarover vertel je straks meer. Maar eerst ga je even voor ons zingen, als je dat goed vindt. Ja, tuurlijk. Dat is mijn werk, hè? Dat is je werk, ja. ja. <laughs> uh, het nummer Love, toch? Nou, laten we beginnen met Perfect Mistake. Oh. toch? Uh... Dat is goed. Ja. Waar gaat het over? Nou ja, over beslissingen die je <tus> maakt in je leven... die uiteindelijk toch goed kunnen uitkomen... terwijl je denkt dat het een fout is. Was, gaat het over een van je eigen beslissingen? Ja, het zijn mijn eigen liedjes. Dus het gaat, nee, maar ja, ga, gaat dit specifiek over één beslissing? Um, ja, toen wel, ja. Welke? Of is dat niet uh, uit toe, het liedje opmaken? Ik zou toen gaan trouwen en alles. En alles is blij, dan ging het uit elkaar. Maar uiteindelijk was hij toch weer blij met een ander... wat nu ook weer niet zo is. Dus trouwen voor jou was de perfect uh, mistake? Nou, nee, juist <laughs> niet. Dan? Juist niet, maar je kan echt fouten maken in je leven. En daar kun je echt van leren. En dan is het toch geen fout. Oké, okay. nou, we gaan naar je luisteren. De okay perfect dan. mistake van, uh, van Ben Sanders. Lopen we even naar de kruk. Samen met Gietwist. I've had my ups and downs My sudden turnarounds Luck has crossed my path But never gone my way And I've been hurt before Enclosed a thousand doors, But each rise and fall Has kept me in the race And every single time has led me to today Every perfect mistake Break away From the sidewalks that you know Start to stray To the middle of the road Changing lanes, paving the way Not knowing where you go Through every step you take Good, the bad, the great. Ooh. Sometimes you hold on tight, even though it's wrong. Sometimes letting go is the hardest way to move on. And then you realize. When you get the chance the distance that you gained between now and then oh And every single turn has led me to today every perfect mistake break away from the sidewalks that you know start to stray into the middle of the road changing lanes, paving the way, not knowing where you go to every step you take, the good the bad, the great and all the ups and downs, are part of the surprise just moments on the ride, and every single town has led me to this day, every a mistake Oh, yeah Break away From the sidewalks that you know Start the stray To the middle of the road Yeah, yeah Good or Bad Queen. Every perfect. Wauw. Wow. Ik, ik hoor klein, ik hoor intiem. Ja, tof hè. Niet echt wat mensen veel van jou kennen al, hè. Ja, daarom uh, dat theatertour. Want dan kan ik meer laten zien en mensen die komen meer van me te weten. Want dit zijn mijn echte verhalen. Dit zijn echt verhalen. En dit zal ja. dus over jouw liefdesleven, wat, zoals je net zei, niet altijd even soepel verloopt. Nee, zeker. En, maar, maar word je dan op een dag wakker en denk je, ik ga daarmee het theater in? Nou, nee, kijk, een theater is gewoon meestal uh, wat je doet als je gewoon al mee hebt gedaan. Maar dat, meestal begin je eerst met de clubtour. Die doe je echt bijna tegelijk. Ja. En uh, ja, theater is het. Ja, iedereen doet het gewoon wat later. Vraag me niet waarom en hoe. Maar uh, ik ben er echt heel blij mee. Omdat ik nu ook gewoon echt zoveel uh, verschillende kanten van mezelf kan laten zien. En liedjes die ik normaal nooit op een festival kan spelen. Nee. Want dit kan je wel gaan spelen op een festival, maar dan valt iedereen in slaap. Want zijn dit wel liedjes die op, op jouw album staan of niet? <lacht> ja, zeker. Deze staan allemaal op mijn album. Oké. Okay. Maar heb je de, die kun je dan tijdens zo'n clubtour misschien ook niet eens tegen horen brengen. Omdat je zegt, dan vallen nee, mensen in slaap. Tijdens een clubtour kan je meestal één of twee bellers doen. En de rest dan moet... Dan moet je gelijk weer knallen. Mensen willen feesten en ze staan en... Uh, in theater mag je niet drinken, je zit op een stoel. <laughs> Dat is gewoon een hele andere beleving. En dan, dan sukkel je dan langzaam in slaap. Ik vind het juist wel heel ontspannend ook. Ja, maar is... daarom. Ik, ik vind het ook meer een persoon van een theater dan voor een, uh, een toer met bier en alles. En, uh... Echt waar rust pas meer bij jou? Is, ja, op z'n tijd. <laughs> <laughs> Na de clubtoer, hè? Oh, oké, okay. precies. Als, als afwisseling. Uh, uh, ben je zelf eigenlijk ook een beetje een theaterganger? Um, ik ben wel naar verschillende theatershows geweest. Van uh, Miss Montreal. Ja? En uh, ja, Roe van Velsen. En, uh, ik, vind het wel, ik vind het wel heel erg leuk. Het, het, het is anders. Je gaat anders luisteren. Je gaat echt luisteren naar de tekst. En, uh... Zijn het ook liedjes die je zelf schrijft? Ja, zeker weten. Want het gaat bijna een beetje de kant op. Qua, qua muziekstijl, wat we kennen bijvoorbeeld van de beste singer-songwriter van tv. Echt, echt ja. over je eigen gevoel in, in een mooi klein liedje brengen. Ja, dat is wel ja, wat je wil doen. Als je dat kunt overbrengen, dan is het een succes. Ja. Dus, uh... En helemaal geen uh, heb, je, heb je spanning voor zoiets? Want wanneer gaat het beginnen? Ja, in uh, augustus volgens mij heb ik okay. het goed, uh, ja, Ik leef eigenlijk dag tot dag eigenlijk. <laughs> ja. Maar het gaat snel beginnen. Ergens en, in de nabije toekomst. Horen, dus dat vind ik ook helemaal, Jou, helemaal Jouw Jouw stad? Maar is, is, is het iets wat je spannend vindt? Nee, helemaal niet. Ik vind het leuk. Dat kan toch niet? Nou, ja, ik ik bedoel, vind vind het het vind kan wel dat je spannend het leuk al vindt, al maar moet het moet er nee, een klein beetje, beetje spanning zijn. Jij? Vind jij het nu spannend? Ja, nee, maar dit is niet, als het mijn eerste uitzending zou zijn, dan zou ik het heel spannend vinden. Je ja, had ze dus dus moeten niet zien hoe ze nu achtergrond was. erbij. <laughs> de kansbed ja, was er een pa, paar, keer, paar honderd keer opgetreden. Dus nou, ik voel me net als jou, oh, je doet nu ook gewoon je werk. En ja, maar is, dat is ook leuk. Okay. Dus, uh, ja. Maar moet je mensen anders vooroveren in zo'n theater dan op een festival? Ik denk dat het makkelijker is. Want op een festival ben je heel makkelijk afgeleid. Als je een mooie meisje ziet lopen of zo. Of uh, heel veel biertjes in theater. pam, daar sta ik. En dan moet je naar nou luisteren. Ja. Je kan wel weg. Maar dan lopen ook wel eens mensen weg hè, in het theater als het er niet aan staat. Ja, geen idee. ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ze dus, <laughs> nou, heeft nog nooit echt Ze moet af en toe toch ook eens plassen, denk ik. Oh ja, oh, ja. <laughs> oh, ja. Dat, dat zal het dan zijn. Je, behalve zingen, want uh, dat is dan mooi en klein en intiem... ga je toch ook even iets, iets anders doen... dan wat uh, de, de rest van het artiestenvolk in het theater doet. Ja. Namelijk, en dat uh, past ook wel bij jou, tatoeages zetten. Ja, kijk naar die naam. Ik ben zaal, dus Het gaat gewoon helemaal over mij. Dus het zijn echt mijn verhalen, maar ja, tattoo's horen ook gewoon bij mij. En maar nou, toch niet. Ik bedoel, ik kijk even naar jou. En je hebt een korte broek en een kort shirt, Dan bij jou past er niet zoveel meer bij, denk ik. Oh, heus, Ofwel... ik wel? een korte broek hebben ja. hoor. <laughs> ik weet niet of hij dat moet laten zien, <laughs> Nee, maar wie ga je tatoeëren? Jezelf of publiek? Nee, ik ga mensen uit het publiek halen. Tenminste, eentje, bij elk theater show ga ik uh, tijdens de pauze ga ik hem uit het publiek halen. Tijdens de pauze wordt hij getatoeëerd. En dan kunnen de mensen zelf kiezen of ze blijven zitten en ze kijken naar het scherm waar ze kunnen zien dat ik een tatoeëer. Of ze ik een koffietje halen. Wow. Dus Inge, kijk even naar je constant arm. Constant. Hè? Wil jij uh, wil je ook? Een ijsje. <laughs> een ijsje, ja. <laughs> een ijsje, ja. <laughs> een mooie sorbet op de bovenarm. <laughs> <laughs> maar jij, jij gaat je niet op... nooit over nagedacht. Nee, sorbet toe. Maar ik ben wel gefascineerd, ja. Door wat ja. er allemaal op zijn lijf staat, ja. hè? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Kun, je, kun je die dingen ook weghalen? Ja, dat kan wel. Je kan ook gewoon je ogen deel doen. Ja maar, ja, maar, neem ik <tie> ja. ja, maar niet alleen voor Anne, maar ook bijvoorbeeld voor jezelf. Want als je dingen neerzet die, die heel definitief zijn... dan de, ja. uh, Sommige dingen zijn niet zo definitief als dat je denkt. Bijvoorbeeld in de liefde, waar je het net over had. Dan kun je toch wel eens dat er iets op staat. Ja, dan gooi je wat overheen, joh. Het zijn momenten dan dan nou, gooi je wat overheen. Dus, ja, dat heb ik wel eens gedaan. Hoor. Ik had ook een naam op mijn hoofd. Er zit een roze overheen. Ik had hier een naam, is ook weg. Maar hoor je van. Wat, wat, wat is er dan overheen gekomen, over die namen? Hier uh, zit er roze overheen. Dat was mijn laatste. En dat, dat stond, en dat stond naam. een naam en daar heb je een roos overheen gedaan. Ja, dan zie je er niks meer van. Zand erover. <laughs> ja, roos, roos, roos, erover. Roos, erover. roos erover. Ongelooflijk. <laughs> is, is dat, brekt het jou dan ook tot rust? Want het is in de pauze van je eigen programma. Je bent dan misschien je bent dan bezig met optreden. Lijkt me ook wel, wel vol. Qua, qua heel rust. stiekem wordt het smiddags acht getatoeëerd. Ah. En dan is het net alsof ik tijdens een pauze iemand aan het tatoeëren ben. Ah, oh, ja. Dan kunnen, dan heb ik mijn pauze? En mensen die zien mij tatoeëren. En dan kunnen ze voor kiezen of ze kijken of niet. Zo zit dat in elkaar. Ja. Heel goed over nagedacht. Ja, tuurlijk. Uh, de, er is, de laatste tijd er komt er wel eens wat in het nieuws. dus is ook een beetje een kom komende tijd. En er wordt er vaak wat gezeurd over, uh, over talentenjachten. Ja. Uh, dat het te veel zijn, of dat het nu wel eens klaar is met de voice. Ja. Kijk jij zelf naar talentenjachten? Nee, eigenlijk niet. Want uh, ik kijk liever gewoon, uh, ja, gewoon naar een muziekprogramma of zo. Waarvan je weet gewoon iedereen goed kan zingen. Want Als jij je radio hoort en je hoort iemand die niet goed kan zingen, zet je hem ook uit. Ja. Dus uh, nou ja, ik kijk eigenlijk niet, nee zeker niet. Ik kijk niet meer, want je hebt zelf aan, aan een heleboel meegedaan. We, we zijn even de, de geschiedenis ingedoken. Daddy's Wish, Life is Like a Box of Chocolates, ja. Alles voor de Band, Follow the Dream, Nationaal Songfestival. Ja. Ja, heb je daar ook tattoos van? Nee, zeker niet. <laughs> Hoezo, is het nee. iets wat je liever vergeet? <laughs> nee, zeker niet. Ik bedoel, het is een leerproces. Dus uh, ik ben overal nog trots op, op de goede en op de slechte dingen die er allemaal zijn gebeurd. En daar leer je van. Dus, uh, je hebt ja. nergens spijt van? Nee, zeker niet. Perfect mistake, hè? Maar wel apart dat je zegt van... ik kijk zelf niet, maar je hebt zelf wel heel veel meegedaan. En ik neem ja. aan dat jij in die tijd wel hoopte... dat de mensen naar je zouden kijken en zouden denken... ja, dat is hem. Als jij zo meteen de auto instapt, ga dan ook luisteren naar Radio 1. En als je thuis bent ook weer. Nou, ik denk dat je dan ook wel een beetje... Ik luister altijd naar Radio 1. Ja, ja, hele dag. ja maar het altijd. Waar ja, ze sport is, maar anders ja, altijd. Ja. Hij staat ja. Thuis is het K3 en Megamindie oh, en, okay. en dat soort dingen. Oh ja, okay. ja. Hey, en, en je dochtertje, zou je die stimuleren om mee te doen aan een talentenjacht? Nee, ik zou haar nooit Stasi? stimuleren om iets te doen. Ik zou haar pas stimuleren als ze iets leuks vindt. En dan zou ik haar echt helpen, maar ik zou haar met niks pushen. Ze oh. doet uh, wat ze wil en dan ga ik erbij helpen. Dus. Hoe oud is ze? Ze is vijf, bijna zes. En wat doet ze? Wat vindt ze leuk? Is ze geïnteresseerd in zingen? Ze vindt zingen leuk. En uh, soms is Josje voor K3. En dan is er weer uh, Megamindi. En dan is er weer de roze Megamindi. En uh, ja dan is er ook nog eens prinses. En dan brengt ik de prins. En uh, dan moeten we gaan <laughs> Op trouwen. het witte paard? En, uh, rollenspel vinden ze heel leuk. Rollenspel? Ja, dat, dat, je... dat vinden ze echt heel leuk. Wat doe je dan? Ja, gewoon, dan willen ze met me trouwen. Dan gaan we trouwen. Op school dus ook alleen maar rollenspellen. En dan is ze moeder. en Dat vinden ze gewoon heel leuk. Dus. En ze is ook vaak met jou mee. Hè? Ze is hier nu ook. En je zegt eigenlijk tijdens het zingen zit je nog naar te kijken. En te, te knipogen. En... ja. Laat je er nooit thuis? Nou ah ja, ze woont niet bij mij, maar ik zie haar wel bijna elke dag. Oké. Okay. En uh, ja, vandaag, ik, ik neem haar gewoon lekker mee. Oh. Vind ik, ik vind het hartstikke leuk om haar bij me te hebben. Dus. Heeft, heeft mensen anders nog dromen eigenlijk voor de toekomst? Uh, niet voor mezelf. Maar ja, dan gaat het dan weer over mijn dochter. Ik wil nu al niet meer. Op, Hoe oud ben je? Dus, ja. Ik ben 30. Ja, dan heb je toch nog wel dromen? Ik, heb eigenlijk, uh, ik leef van dag tot dag en ik doe wat ik wil en ik heb alles om mijn hartje begeerd. Maar, maar heb je niet het beeld van ik zou nog heel graag dit of dat, ik wil nog een album maken of ik wil... Ik dat ga een album maken en dan wil ik ergens optreden, dan doe ik dat gewoon. Dan zorg ik voor dat het gebeurt. Dus, uh... en, en, en in de liefde dan wel stabiel gelukkig worden? Nou ja, ik, um, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik ben, ik ben denk ik niet echt een relatietype denk ik. Oh. Niet dat ik snel ben uitgekeken. Of nou, alle vrouwen vrouw die en... luisteren die jou interessant <laughs> vinden, die, die kunnen wel zeppen dan. Nou, dat maakt niet uit hoor. Die komen toch alweer terug. Maar waarom ben je ik geen relatie niet. type? Ik, uh, ik ben meer van de vrijheid. Ik, kan, ik ga meer met uh, uh, meisjes om dan met mannen. Zonder bedoelingen hoor. Ik weet niet. Ik, ik, vind, uh, ja, ik vind het gewoon heel gezellig en leuk. Dus. Maar wat maakt mannen lastig om mee om te gaan? Nou, ik heb maar een paar vrienden en uh, ik weet niet. Ik vind het af en toe wel leuk, maar uh, ja, ik heb gewoon een heel hechte vriendengroep. Ik kan ze op één hand tellen. Oké. Okay. Goed, meer met meisjes dus. Uh, ben, waar ik ook nog eventjes als, als afsluiter benieuwd naar ben. Uh, want jouw vorige album was helemaal in de soul-stijl, hè? Dat was ja, een klok. beetje Ben de Soulman. En nu ga je dan theater in met allemaal kleine uh, liedjes. Er staan wel een paar van op je album. Ja, allemaal. Kan dat samengaan? Ja, het is gewoon soul. Ik bedoel, soul is je ziel. Je zingt met je ziel. alles is het All dance. Ik maak ook dance, maar ik zing het met, met mijn ziel. En dat is soul. Als het maar uit je ziel komt. Okay. Ja, zeker. Succes. Dank je wel. Zo meteen na drieën gaan we het hebben over fa faillissementen. Steeds meer bedrijven gaan failliet, maar hoe is dat nou om dat aan de lijve te ervaren? Dat vragen we aan Jobs Brussé. En wij hebben onze rubriek met nieuws uit de regio. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.